Katrien Straatman met het NOS Journaal. Over ongeveer de Tour de France. De 198 renners rijden onder meer onder de Dom door... waarna zij de stad verlaten op weg naar de finish in Zeeland. Het peloton fietst vanuit Utrecht over 166 kilometer... via onder meer Oudewater, Gouda en Rotterdam... naar de finish op Nieltje Jans in Zeeland. De renners kunnen onderweg te maken krijgen met flinke onweersbuien. Het KNMI heeft vanaf 1 uur code geel afgekondigd. De organisatie in Utrecht is zeer tevreden over het verloop tot nu toe. Een woordvoerder spreekt van fijn publiek dat met volle teugen geniet en geen enkele overlast veroorzaakt. Gisteren stonden er zo'n 350.000 tourfans langs het parcours van de tijdrit. En in Rotterdam voerden vanmiddag politiemensen uit het hele land actie rond de Tour de France. Aanvankelijk waren de politiebonden van plan om een grote verkeerscontrole te houden op de Erasmusbrug, waardoor de etappe naar Neeltje Jans zou worden vertraagd. Na overleg met de gemeente Rotterdam is daarvan afgezien. Op de brug is nu een groot spandoek opgehangen met de tekst van der Steur kom over de brug, doelend op de minister. De politie voert al meer dan 15 weken actie voor een betere CAO. Door de aantrekkende economie is het aantal vakantiebaantjes dit jaar flink gestegen. Persbureau ANP maakte een rondgang langs een aantal uitzendbureaus waaruit dat blijkt. Zo zegt Young Capital dat er dit jaar 40% meer vacatures voor zomerbanen zijn dan vorig jaar. Het bureau heeft 21.000 vacatures openstaan nu. Tempo Team zegt dat postbezorgen op nummer 1 staat in de lijst van meest uitgevoerde vakantiebanen. Werken in de horeca en schoonmaken staan op plaats 2 en 3. Jongeren vinden een baantje bij feesten en evenementen het leukst. Het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen nog zonnig... en drukkend warm bij 30 graden... maar hier en daar kan er al een onweersbui voorkomen. Later trekken er vanuit het zuidwesten zwaardere buien over het land... soms vergezeld van hagel en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog. Morgen is het met 22 graden een stuk koeler, maar de zon schijnt wel.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 Ik ben zou gaan neem je mijn bloed One point me have be make clear. Love I go spread upon the world, you know. Me love ya comes out of devotion to rule ya spread to the world entrenched heart.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 Tu es très belle, elle est insane. Je suis né Oh! Je parle un petit peu français. Un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 Oh, oh. Je un een beetje français. En ik sei.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 Again okay. okay.